Peter, Wat doet jij in mijn huis? Op u wacht het ja. Oh, zeg jij hier binnen? Geraakt? Stond de deur open? Nee. Hoe nee? Had jij een sleutel? Nee, ook niet. Maar gaan Wat is er? Dag, Peter. Oké. Maar hoe? <lacht> jij hebt iets <hier> gesproken, hè? <lacht> Boe. O, zeg, wat gebeurt er hier? Oeh, dat je niet blij dat ik terug ben? Oh, Absoluut. <lacht> ja. Natuurlijk, maar.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 Wat er juist gebeurd is in dat café. Ja, niet alles, hè? maar toch genoeg. Ja. ja, ik zag Hannelore in een tierroom zitten in de Vlamingstraat. Ik ben binnengegaan en ik heb haar gezegd... Pieter, wat jij al weet, dat ik niet bepaald voor de mannen ben. Ja. En dat ik dus de verkeerde conclusie had getrokken... en bijgevolg geen enkele reden meer had... om niet naar het echtelijke dak terug te keren. Voilà. Gelukkig. Kom hier. Oh. Sorry, vergeet je het mij? Oh, wat dacht je? Grootmoedig als ik altijd ben. Ja, ik ging verdrijven. <lacht> zeg, dan moeten we iets op drinken, hè? Wat oh, is dat dat ik al verwacht? De duvels staan klaar, schat. Duvels, champagne verdomme. En severs gaan we met z'n drieën eten. De verloren oh. dochter is terug thuis, hè? <lacht> jongens, jongens, wat ben ik content dat dat opgelost is. Ik...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 Wordt het niet stil aan tijd om te beseffen dat het zo niet verder kan van in... en dat je de passende conclusie moet trekken? Zeg, Guido, dat verhaal van Guy de Ridder, hè? Alleen, je weet wel, die vroegere conciërge van twee, hè? Ja, ja. Wel, zijn verhaal over Schepen Cardon. Ik heb dat nog eens na getrokken, hè? Ja, ja, en? en, en? Dat is nog straffer dan dat hij vermoedde. Cardon, hè, die heeft niet alleen een appartement in Monaco, maar ja. houd u vast, die heeft ook nog vastgoed in Texas. En niet weinig, hè. Texas? In Amerika? Ha, ja, natuurlijk. Zeg, dat is niet slecht, hè, voor een gewezen leraar geschiedenis met toch met tien jaar politiek in de benen. Ja. Voor moet extra inkomsten hebben, hè. Hij verdient zwaar geld, zegt dat liever elke. En in zwart, hè, anders kan dat toch niet alleen. Ja, als ja, je de... nu de... ziet, ja. en wat voor een kast van ja. villa. dat hij ja. daar... O, ja, ja. Ah, Peter, Peter, ik kom net op tijd, hè. Karin is juist bezig over schepen Cardon. Ze is nog een en ander aan de weet gekomen, hè? Ja, o ja, goed voor haar. Goed voor haar. Omdat het mij niet meer interesseert, Gido. Niet meer mag interesseren. Oh, waarom? Ik heb procureur Beekman zojuist gezegd... dat hij het onderzoek naar de drugs... de satanisten, de aanslag op Sint-Jacobs, alles... maar aan een ander moet overlaten. Ik kap mee. Maar Pieter, wat zit je nu?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 Jij, weg bij de politie. Waarom niet? Pieter, de politie is jouw biotoop. Jij kan nergens anders getijen. Biotoop, manu. Nee. Biotoop. ik heb er nu bijna twintig jaar op zitten, hierdoor. Twintig jaar stress, onregelmatige werkuren... ...frustraties over onopgeloste zaken en een politiek gekonkel. Ja. Wordt het geen tijd dat ik mijn leven wat meer structuur, wat meer orde geef... Al oh, een paar weken en ik ben vader. Oh, als alle politiemannen met kinderen het om die reden zouden opgeven, Pieter, dan liep de Houdenstraat leeg. En loren dan? Hannelore. Wat is die vooruit met een man die ze meer niet ziet dan wel? Ze kan niet blijven terugkomen van haar moeder, hè? Op een dag maakt ze de breuk definitief. Ik zou haar niet eens ongelijk kunnen geven. Pieter, die man, die heeft toch zelf ook wat in de hand, hè?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 Dat hebben ze ons vroeger altijd geleerd. Ja, ik wil maar zeggen... Ja, daar staat u AC. We zijn er. Kap. En uh, morgen he, praten we verder. Ja. Oké? Okay? Ja, ja, maar geloof me ik toch, hè. Ik geloof he. vooral dat wat jij nu nodig hebt, hè, he, een goed bed is. Peter Massen. En tot morgen. Ja, Mooi Giddoke. Hé. Hey. Hé, hey, wat is dat, daar? Wat... Oh. Als zegt iets toe, zoet ik Pieter. Rustig, rustig. Oh, nee, hij, zo. hij, is, hij is bewusteloos aan de dat zie je toch. Dan zijn we zijn er zeker dat hij bewust is. Ja, maar hij is ja. toch niet. Ja. Oh, Pieter. Oh nee, die zo. Is dat niet wel. Maar laten de mensen van de ambulance hun werk doen aan de Rustig, Wees gerust nog hij leeft, hè? Hij leeft, geloof me. Ja. Maar hij moet nu wel zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Ja, ja, hoop, Probeer de kant te leggen, ja, Zeker in uw toest. Ja, maar het gaat nu niet over mij. Het gaat over, hè, meneer. Oh, ze hebben hem me neergeschoten, meneer. Ze hebben hem oh, neergeschoten geschoten. zijn eigen deur. Oh, pietje, pietje, We ja, mee, brengen hem zo snel mogelijk naar de spoed-in-tazet, oké? Okay? Ja, ik ga mee, ik ga mee. Wees dat wel verstandig. Ik ga mee, heb ik gezegd. Ik laat hem nu niet alleen. In geen geval. Guido. Ja. Commissaris, procureur. digadier. Vreselijk. Uh, hoe is het gebeurd? Ja, we hadden net afscheid genomen. Hij was de gang hierin gegaan. Mm -hmm. En ik was nog maar een paar huizen verder. En toen mm -hmm. hoorde ik het schot. Ik ben onmiddellijk teruggelopen en ben tegen de dader aangebotst. Voor ik dat goed en wel besefte was hij al verdwenen. Ik ben dan ook onmiddellijk naar Pieter gaan zoeken en... Ik vond hem daar tegen de muur, heen. was hij zijn borst geschoten. Verdomme, verdomme toch. Ja, hoe zag hij eruit, de dame? Oh, maar...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 Is er alarm geslagen, commissaris? Ja, uiteraard, meneer Beekman, alle patrouilles zijn verwittigd... en de technische recherche zal niet op zijn. Hopelijk vinden zij iets... dat ons gaan helpen de daders snel op te zetten. Maar er moet toch niet vergezocht worden? Laat we de vogel arresteren. Of de keizer. Of, of, of een van die andere stukken onbenulde... die door ik weet niet wie de hand boven het hoofd wordt ik gehouden... En dan helpt wel da goed. Staat. De grip is niet onuitputtelijk. Beheers je alsjeblieft. Gaat ga weten verwijten... die nergens op steunen, die helpen niemand. Ik uh, verwacht u morgen op mijn bureau om de zaken op een rustige en beredeneerde manier te bespreken. Hij is toch dood? Ik heb hem vol in de borst Dat overleeft u toch niet? Ik ben iets verder. Ik, ik had geen tijd om het te controleren, meester. Maar de man met wie hij naar huis is gekomen heeft het schot gehoord. Hij stond daar vrij snel terug. U heeft het ook niet gezien. Nee, nee, nee. Ik, mm. ik, ik wil snel kunnen weglopen. Iets dus, denken? Vraag, meester. En uh, wat doe ik nu? Niks. Ja. Daar spreek je mee. Wat? Vraag. In orde. Ik kom onmiddellijk. Ik moet weg Excuseer me, mevrouw. De spoedafdeling, is uh, Die gang door achteraan rechts. Dank je wel. Komt Elke. Zeg, inderdaad, er is er al nieuws over. Ah, zijn signalementjes doorgegeven? Enfin, dat wat ik ervan gezien heb. Meter tachtig, donker haar, rond de vijfentwintig. Veel is die, natuurlijk. Hmm. Uh, hallo? Brigadier, agenten Nieuws hier, hè? Rustig, ja. ik heb jou Hebben ze hem? Ah, meneer, ah, wel, dan door, niet, door, maar ze hebben weinig... Mogen blikken, door. Karin? Ja, eh, ja. Ja? Geen gsm's in het ziekenhuis, meneer, alsjeblieft. Ah, nee, nee, nee, natuurlijk nee, niet, excuseer, maar het is dringend ziekenhuis. Nee. Uh, Karin, vleug, ik moet afbreken. Ah, maar ja, ze... ze hebben dus het water gevonden ah. en het is al bij Vermeulen voor onderzoek. Oh, Oké, okay, bedankt, bedankt. Ze hebben het wapen. Dat is al de eerste stap. Ja, en een belangrijk. Daar, daar, daar zitten.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 U hebt mijn toelating, brigadier? En, brigadier? Niks bruin over. Geen beweging. Je is misschien gewoon even zwijgen? Ja, maar hoe lang is dat? Even. Je kunt toch niet blijven wachten? Excuseert heer, ik van dokter Van Impe. Jawel, jawel. En gisteren niet. Ja, dat hebben we ook al vastgesteld, hè? Ja, gisteren en hij vertrokken. Ineens? Ja, ja verschoot het er ook van. Ik zag hem ineens moeten komen met twee valiezen. Ja, je moet weten, ik wil niet just de levens te, en en daarom... Ja. ja. Het was in feite toeval, hè. Maar ik kan al heel de tijd naar de televisie zitten kijken... ...over die naslag in de commissaris. Mm -hmm. Straf, hè. Zo vlak voor die mensen deuren. Ik zei nog tegen mijn vrouw, ik zeg, hem... ...ik mag voorwaard leven minderen. Ik sta op, voor ik heb te kijken wat er weer dat is. En, en voilà. Ik zie hem zijn valiezen eloon. Twee zo'n loefers. Ik vraag naar mevrouwen... Had de dokter... nu vakantie? Ja, ja. Maar, maar jij had er ook niet gezegd. En, en gewone, ik doe dat dan wij. die van een het zelf... ...als je lust doet. Ver, verstaan je? Ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, jij ja, ja, is dus rap rap weg. Absoluut. Op het moment dat ze op tv... ...over commissaris van in bezig waren. Ik ja, ja, focus, ja. ja. En lange wij. Oh, maar ik zeg nog tegen mevrouwen... ...ik zei een keer die keer hoe Zit mm -hmm. ...ziet toch allemaal een schone voorbedder... ...als even van de jeugd wij. Denk jij hetzelfde als ik, bruin over. Dat hij met anderen te maken heeft. Tegendeel zou me heel erg verwonderen. Ja. Eh, excusez, heren. Ook het wel mag een vraag. Mm -hmm. wie, wie zie je hier eigenlijk? Politie. Wat van de politie? Ja. Dat ja. is toch niks van meneer de dokter? Geeft toch niks bij scus of zo, wat? He? Dat is voor ons nog een even grote vraag als voor u, meneer. Maar alleszins bedankt voor de informatie. Kom, Brijnogen, wegwezen. Naar Dawerstraat, Nee, nee, naar Dazet. Ik ken daar iemand aan wie we wel een en ander te vertellen hebben. Morgen, ten laatste. Pieterke, morgen is het vrijdag. En wat heeft Van den Einde gezegd? Na het weekend? Ja, van den Einde, Van den Einde. Tijdens het weekend gebeurt er hier toch niks. Je weet toch hoe dat dat gaat die in ziekenhuizen? Ja. Dus laten nu gewoon liggen. Ja. En dat kan ik thuis ook. Te zwaar. Morgen ben ik hier weg. Allee. We laten een paar dagen een verpleegster komen hè, ja. om die wonden te verzorgen. Het is zo vergeten. Nou ja, het is eigenlijk simpel, hè? Waarom heb je eigenlijk een dokter nodig, hè? Je weet het toch allemaal beter. Man, ik uh, voel mezelf toch. Ah, wel, ik voel wat er gaat gebeuren, Pieter. Je zei hier nog niet goed buiten, of het is alleen maar weer het onderzoek dat telt. Daar is me geen denken aan. Oh, <laughs> Pieter, ik ken u toch. Hannelore, ze hebben mij bedankt. Opzij geschoven. Zijt je dat vergeten? Man, nee, man. Maar... Ik moest vakantie nemen. Wel, dat ga ik doen, ze? Ja? Och, dat meent je niet. Ja. 100 procent. Echt?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 Ja. Uh, Beekman heeft toch gezegd. Bah, nou, Beekman heeft verschillende dingen gezegd waarvan hij al lang spijt heeft, hè, Pieter. Alles is je vergeven en vergeten. Luister nee, Ja, ze hebben hun vergissing ingezien en vragen je liever dan dat jij de hele zaak opnieuw in handen neemt. Oh nee, zo waar als ik hier oh, sta. Dat is fantastisch, jawel. Pieter, wat heb je daar straks beloofd? Ja, ja, natuurlijk. Ik, ik hou me eraan. Maar zeg rust, maar. Toch, vertel die schiedo. Ja, hoe zit dat nu juist? Met... Maar, je ging rusten, Pieter. Vakantie nemen, ja, weet Zal je nog? Het? Dat zal ik maar, maar, geef toe als ik de hele dag voor uw voeten loop. Dat, dat is toch geen reden voor u. Hè? Dus eh uh, oh. even even bakselen gehad hierdoor. Yes, yes, maar dat is geweldig. Dan kunnen we er terug in vliegen. Hè? De... Als je mij vraagt, hè, dan zullen wij ja, ja, er natuurlijk, alles in vliegen. Natuurlijk, ja, ja. Tevreden? Oh, maar dat, dat is een understatement, meneer de procureur. Hij was wel vreugd met zijn bed gesprongen, had hij uitgekund. Nee, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Wel, uh, vanaf maandag. Hm? Maandag mag hij zachtjes aan weer beginnen. Enfin, zachtjes aan in zover dat dat opgaat voor van, nee, nee. <laughs> ja, inderdaad. Hoe zegt u? Dokter van Impe? Nee, uh, spoorloos. Ja, ik heb gisteravond nog uh, navraag gedaan waar ik kon, maar niemand weet waar hij is. is bedacht, zeg dat maar, ja.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 Nee. Yes. Krijg ik nog eens wat koffer? Kun jij die zelf weer pakken? Oh, ja, ik vraag het maar. Ook Oh, yes. is. Toch wel zalig, hè? Mat, hè? Ah, wel. Je zo ziet het. In het oude zonneke. Een wagen tereske van een wagenappartement. Als ze aan eens naar wagen lopen, en ze het weer blanke Blankenbergen zo goed. Is. Mm. Ik zou toch nog eens gaan naar Spanje gaan. Spanje, wat valt er net nou te beleven? Het komt toch wel Dutsers en Hollanders. Je weet dat ook van in mijn tijd, beschadigd. Ja, wat werkt te hè Frans. Het is er altijd goed hè. Zijn dat niet? Wat nou? Ah wel, op de tv. Is dat hier van hierboven dan niet? Ik kan dat niet zien er is zon staat erop. Die zo'n grote. Je vergist er nog zomaar mee in de NSA stond. Op de nieuwe Gent Zeker? In de, ja, ja, ja. Hij ja. heeft wel zijn zelf, maar nog... Die de de is een kop, zal er ook niet aan te vallen, goede hij is Goed wel Goede Op het ogenblik van zijn. Goede Droeg Moris van Impe een grijs. Van Met blauwe das Kijk Hij zit. Kijk eens in een bordeauxrode jaguar. Wie inlichtingen kan verschaffen over deze verdwijning, wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Brugge op het nummer 050 44 -88 44 of met een politie... de 44-8844. Ik zal dat u schrappen en zeggen, zegt Wat gaat u gaan doen? Bellen, hè? Zie ik die een hier gisteren nog gezingen? En dan? Hoe en dan? Hij zwicht van woensdag. Dan zijn ze toch geholpen als ik bel. En de last is voor ons. Waar last? Ja! zit je aan die een keer vergeten dat je getogen was van dat ik ze denkt op de La. Toen ging het om een stoemme verloor, die is een vaardigerij. Maar de zever die ik erin mee gehad. Amai. Nee, een goede raad, hè, Frans. Laat dat zo, dat gewoon zo. dit is, is, is, is iets anders, hè, Agnes. ze stukje die gast. Kunnen nou we toch niet doen of dat we het niet goed hebben? Oh, zeg, kom maar, zullen als de no, buurt. Nou, vruchtig, veer, veer. Oh, niet luisteren hè. Dat koppelijke duurdraven hè. Maar doe maar, zullen maar. maar. kom dat draf niet klagen. Dus er zijn misschien duizend mensen die je vindt al gezien hebben, maar uitgerekend manier moet de police gaan nu bellen, natuurlijk. Goedenavond. Ja, ja, ja. En uh, met mijn met Buiker de Beukenle, met madameke, uit, uit Blankenbagen. Allee, enfin, uit Antwerpen. Moet je in de zomer zitten van de hè? Ja. Het gaat over dat ontsporingsbericht op de tv. Die van Impe. Ja, ja, zeg, het maar, meneer. Die woont boven. En waar is dat dan? Zierdag 27, taarde verdiep. A allee, allee, allee, da daar woont, hè? Want ja, ja. waar woont u op het is en... hij daar nu? Ik denk het, uh, wil ik eens gewoon zingen? Nee nee, nee, nee, nee, nee, in geen geval. Het enige wat dat u moet doen, hè, meneer de Beuklare, dat is binnenblijven en ramen en deuren sluiten. Oh, maar zo goed wie? Ja, uw buurman is gevaarlijk, hè, meneer de Beukelaren. hij kan gewapend zijn. Maar blijf? Als u kalm blijft, kan er u niets gebeuren. De politie komt onmiddellijk ter plaatse, goedenavond. Ach, zo, manas. Echt een crimineel. Je, je van hierboven? Hij de wapen. Ziet het, Zee? Ziet, ziet het. Nou, zijn we goed af, hè. Ja, mooi altijd. Straks ziet hem ons neer en dan stomme er. Phoenix, kerel, here we come. Zeker dat hij het is, Pieter. Waarom verstopt van in En uitgerekend in Blankenbergen. Waar Eva Lalo de eerste keer werd opgepikt, waar de auto van de aanslag werd teruggevonden en waar Koen werd neergeschoten. Zou hij dan zijn eigen zoon geofferd hebben? Wat gaat er allemaal niet om in de ziekelijke geest van zo'n satanist? De centrale aanwagen A37, kom in A37. A37 luistert, Karim. sociale interventie die met plaatse. commissaris, heeft strategische posities ingenomen. Uitstekend.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 ...geweunen, bij mijn andere sleutels, bij het leven van mijn en zo, zo'n zo dingetje, zo'n sleutlangertje. Ja, dan moet je toch gezien hebben dat die een ene weg was. Maar ik zeg het je toch, nee? ik ken dat niet. André, luister. Vraag me nu hoe, maar ik weet dat Koen voor u meer was dan een gast die toevallig in de Iron Virgin tegen het lijf zijn gelopen. Ah, ja. Ik ben er een artikel bezig over hem hè, en ik ben zeker dat jij mij aan exclusieve informatie kunt helpen. Ja, oh, ja, ja. En toen verander je die informatie van mij net zeker.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 de de prijs. Wees is er niet direct aan gehaald. Tja, <laughs> goede journalisten gaan toch stief verder, te krijgen we dan zo Wat wilt je dan? Oh, dat is schattig dat je dat vraagt. <laughs> Lekker of te zijn dat je niet weet wat je min plezier mee zou kunnen doen.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 Zou de publieke opinie het nemen als we een mogelijke massamoordenaar met de fluwele handschoenen zouden aanpakken? Commissaris. Uh, commandant. Maar wachten we op? het gaat de trekken dat er iets gaande is. Er zijn al mensen op hun balkon komen staan. Als we nog langer treuzelen, dan we misschien onschuldige slachtoffers. Uh, een ogenblik, uh, commandant. Meneer de procureur, u hoort het. Kunnen we? Vooruit dan maar. Go, commandant. go, go. Go.